Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De werkloosheid zijn er volgens het CBS 24.000 mensen bijgekomen... die zonder werk zitten en op zoek zijn naar een baan. In totaal staan 489.000 mensen ingeschreven als werkzoekend. Dat is 6,2 van de beroepsbevolking. De werkloosheid is sinds 2005 niet zo hoog geweest. Vorige maand werden vooral meer mannen werkloos. Met name jongeren en mannen ouder dan 45 jaar. GGD Nederland wil dat drank niet meer wordt verkocht in de supermarkt en wil een minimumprijs voor alcohol. GGD-directeur De Vries keert zich tegen recente prijsacties van supermarkten waarbij drie bierkratten voor de prijs van tweede de deur uitgaan. Het kan volgens hem niet zo zijn dat een flesje bronwater duurder is dan een flesje bier. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt volgens de GGD dat door ruime beschikbaarheid en een lage prijs van drank mensen meer gaan drinken. Verder pleit de Wies opnieuw voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol van 16 naar 18 jaar. Vakbond CNV Onderwijs wil dat er een proef komt om het aantal zitrijvers op de middelbare school te verminderen. Elk jaar blijft ongeveer 5% van de leerlingen zitten. Volgens CNV Onderwijs kost dat de overheid bijna 350 miljoen euro per jaar. Scholen die meedoen aan de proef laten leerlingen niet meer dubleren. Ze geven slechte leerlingen meer begeleiding. Nieuw-Zeeland heeft het strenge anti-rookbeleid aangescherpt. De prijs van een pakje sigaretten gaat de komende vier jaar met 40% omhoog. De tabaksprijzen in Nieuw-Zeeland waren al de hoogste in de wereld, maar in 2016 moet er zo'n 12 euro worden neergeteld voor een pakje met 20 sigaretten. Volgens de regering van Nieuw-Zeeland past de prijsverhoging in het beleid om het roken in 2025 volledig uit te bannen. Het weer, het is zonnig en droog met alleen in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 22 tot 28 graden. Ook morgen veel zon bij iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Hoka van de ANBB in de Radstad staan nog files op de A1 richting Amsterdam, 3 kilometer voor Knopend Hoevenlaken en verder op 3 kilometer voor Knopend Muidenberg A2 richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen 6 kilometer bij Maarsen is een bus stilgevallen, het blokkeert daar de twee rijstroken op de A7 richting Zandam 4 kilometer voor Knopend Zandam. A8 naar Amsterdam 5 kilometer voor Knopend Koenplein en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Batuverdorp -Bat 5 10 kilometer Op de ring Amsterdam de A10 Tussen Afrit Volendom en Klop Watergasmeer, 4 kilometer Er staat een vrachtwagen stil Blokkeert uit de rechter rijstook Tussen Kadoel en Klopend Er staat 3 kilometer op de A10 op de A27 Almere naar Utrecht bij Hilversum 3 en bij Beeltoven ook nog eens een keer 3 kilometer. A27 Utrecht naar Breda, daar staat bij Lexmond 4 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij Lexmond de reis ook afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 z'n het ritme van Zandvoort ook op internet Van ZFM. ZFM's antwoord. 106 FM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 Well said.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 The truth may vary, this ship will carry on, bodies safe to shore.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 Bah, bah, bah, bah, je me ba. Sui me